Zeven uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Bij Bergen in Noord-Holland woedt een heidebrand. De omvang van de brand is nog niet bekend. De brandweer heeft bij het blussen last van de harde wind. Volgens de politie lopen bewoners in het gebied niet onmiddellijk gevaar. In het duingebied is de afgelopen jaren al vaker brand uitgebroken. De Koninginnedag in Amsterdam verloopt zonder grote problemen. Het is nog erg druk in de stad, vooral rond de optredens op het Museumplein. Volgens de spoorwegen zijn er tot nu toe 220.000 mensen per trein naar Amsterdam gekomen. Iets minder dan vorig jaar. De verwachting is dat de 250.000 van vorig jaar nog wel worden gehaald. De rest denkt dat de meeste mensen rond 8 uur weer naar huis zullen gaan. Ook in andere grote steden is het druk. De gemeente Eindhoven adviseert om niet naar de stad te gaan omdat het te vol is. En de Rotterdamse politie vraagt mensen niet meer met de auto te komen. In Utrecht en Arnhem waarschuwt de politie feestvierers via Twitter... om bepaalde pleinen te mijden vanwege de drukte. DJ Armin van Buren is door koningin Beatrix benoemd... tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding vanmiddag tijdens een optreden in Leiden... Van Buren krijgt het lintje voor zijn bijdrage aan de dansmuziek en de promotie van de Nederlandse dance-scene wereldwijd. Armin van Buren sluit vanavond het muziekfestival van Radio 538... op het Amsterdamse Museumplein af. Voetbalclub Borussia Dortmund is kampioen van Duitsland geworden. Dortmund won vandaag met 2-0 van de eerste FC Nuremberg. De nummer 2 van de Bundesliga, Bayer Leverkusen... verloor met dezelfde cijfers van FC Köln. Leverkusen staat nu zes punten achter en kan Dortmund in de resterende tweede duels niet meer inhalen. Het weer. In het zuiden kans op een bui. Vannacht helder. Morgen opnieuw zon. Het wordt dan 16 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. De dagen daarna zijn droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal.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 U heeft al een interactieve HD-recorder voor 99 euro bij Alles in één van Ziggo? Kijk op Ziggo.nl. De Canon EOS 60D met gratis Focus Magazine en twee fotoboeken. Kijk op fotoconijnenberg.nl. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9595. Een aflevering zonder Nederlands voetbal, maar we gaan er straks wel over praten. Dat doen we tussen 9 en 10, een soort forum over het afgelopen seizoen... met Willem Vissers van de Volkskrant, Jaap de Groot van de Telegraaf... en Ronald van der Geer van de NOS. En er wordt ook nog wat gevoetbald vanavond. Niet in Nederland, maar wel in Duitsland. Vanmiddag al verloor Hannover van Borussia Mönchengladbach. En dat betekent dat Bayern München zo weer derde kan worden vanavond. Moeten ze wel even winnen van Schalke 04. Racht dan niet mee? Ja, met de nadruk op even Ronald, want het staat inmiddels na 33 minuten maar liefst 3-1 in het voordeel van Bayern München de ploeg die voor een vol stadion in München thuis mag spelen. En die werkelijk gehakt maakt tot nu toe van Schalke 04 de ploeg die deze week zo onvoortuinlijk was in de halve finale van de Champions League tegen Manchester United. Maar Arjen Robben, hij is terug van een schorsing van twee wedstrijden na het beledigen van de scheidsrechter notabene na de wedstrijd een paar weken geleden. Hij had kritiek op de ploeg en op het feit dat er een leider ontbrak. Nou, hij heeft zijn verantwoordelijkheid wel gepakt. Want de wedstrijd was zes minuten oud toen Arjen Robber de 1-0 voor Bayern kon maken. En het Tulpen-Aus Amsterdam... Dat, uh, dat klonk. Het was een uh, intikken, laat ik het zo noemen. Via de binnenkant van de benen van Papadopoulos. Die in het hart van de verdediging staat bij Schalke 0-4. Tot een hele snelle gelijkmaker. Die kwam nog even uit de lucht vallen. Een korte corner van Schalke. Schalke dat nauwelijks op de helft van Bayern München is geweest. Bij balbezit aan de rechterkant een corner en die bal via van de oud-PSV'er voorgebracht Richting verder paal. En Matip die op het middenveld speelt deze keer niet in de verdediging. Hij kon hem bij die tweede paal met wat mensen van Bayern om zich heen intikken. Robben weggestuurd in de dertiende minuut. Metzelder kreeg slechts een vrije trap. Van Robben in de muur. Müller tikt binnen. En even later uh, Müller met een goal die via een voorzet van Robert erin valt, nummer 24 voor hem. En zo leidt Bayern na 34,5 minuut met 3-1 tegen Schalke. En er is ook nog andere sport in Leipzig in Duitsland. De wereldbekerfinale dressuur en daar kijkt Ed van der Wind naar. Ja, Ronald, dus hebben we liefst vier wereldbekerfinales... Waarvan dan morgen nog mennen en uh, het springen. En nu dan de dressuur. En dan is hier ook nog voltige. Maar uh, daar richten we ons niet op. Nu op de wereldbekkenfinale dressuur. Met drie Nederlandse deelnemers. En daarvan nu in de ring de eerste in deze finale proef. De kuur op muziek. En dat is Edward Galde de titelverdediger. Maar hij doet het niet met zijn paar Totilas. Dat is bekend dat verhaal. Dat is verkocht naar Duitsland. Wordt voorlopig nog niet uitgebracht op de topwedstrijden. Dat is weer uitgesteld. En dan rijdt nu Sister de Dieu. En ik moet zeggen, het is al imponerend wat hij hier laat zien. Hij was slechts achter met dit paard. Heel ander paard qua uitstraling dan Totilas. Want dat was een buitencategorie. Maar het is toch buitengewoon knap wat hij hier heeft gedaan. En, uh, ja, slechts achter zou je zeggen. Ik denk dat met wat hij nu laat zien. Hij is nu uh, ongeveer tegen het eind van zijn proef van die zes minuten. Dat is nu aan het eind. Heeft hij toch op een hele goede manier de verplichte figuren laten zien. in een vrije puur mocht hij dezelfde dus momenten bepalen. Op de juiste momenten ingeschat waar ze het beste uitkomen. Ik heb geen echte fouten gezien. Misschien op onderdeeltjes dat het wat uh, vloeiender kan. Maar het was toch een hele mooie. En we zijn benieuwd wat de jury daar zo dadelijk voor geeft. Na hem komt overigens zijn partner Hans-Peter Minderhout. Die zal over een paar minuten hier starten. En uh, die doet dat met excuus nadien. En dan is het om 5 over 9 de beurt aan Adelinde Cornelissen. Met Jerich Partsival. Die al uh, ruim afstand uh, nam. In de Grand Prix-wedstrijd. Uh, uh, die voor, de, uh, uh, die voor de, de loting van toepassing was. Er wordt geloot, dus wordt gestart in groepen van 5. En uh, zij was de beste in de Grand Prix. Het heeft verder dat resultaat gaat niet mee. Misschien ook wel jammer. Want ze was 4 procentpunten vooruit op de uh, nummers 2 en 3 in die Grand Prix. Nathalie toezijn niet kunnen. Stein met Digby uit uh, Denemarken. En dan de Duitse Oela Zeldsgeber met Hertzroef-Erbe. En dan korte afstand daarachter. Uh, Isabel Wert met Satchmoe met uh, 74 en, en 76 voor de beide andere dames. Dus meer dan 4 daarop vooruit. En als zij geen fouten maakt, dan maakt ze, gaat ze ja, glanzrijk hier die kuur winnen. Nogmaals, de punten van de Grand Prix gaan niet mee. Deze wedstrijd staat op zichzelf in deze wereldperken. Is dat niet een opklimmende reeks van, uh, van percentages... Maar uh, ja, laten we dus hopen op een uh, mooie wereldbeker. Dus dan toch weer een prolongatie van een Nederlander... die met de dressuur naar huis gaat. We hebben dit verleden heel vaak gehad met Ankie, meerdere malen. Hopelijk na vorig jaar Edward Gal in de bos. Hier in uh, Leipzig, zo rond van half tien, Adelinde Cornelissen. Met de paarden het Duitse voetbal hopen we deze langslijn tot 11 uur vol te maken. Met natuurlijk veel praten en veel muziek. Elton John, nuchter gebleven na het feestje van gisteren, want hij zegt I'm still standing. We gaan naar de ontknoping van de Eredivisie. FC Twente is dat eerste met een puntje voorsprong op Ajax en drie op PSV. FC Twente heeft dus alles in eigen hand, hand bij winst op Willem 2. eerst en dan Ajax. Theo Jansen is dus al klaar voor zijn tweede kampioenschap berij. Ik ben er wel klaar voor, ja. Maar ja, we krijgen eerst nog een beekfinale ervoor en Willem II, dus uh, de eerste die wedstrijden winnen. Ja. Vertel eens. Hoe komt het volgens jou dat uh, zowel PSV als Ajax als Twente de laatste periode, de laatste maand, toch redelijk wat punten laat liggen? Morst. Ja, ja ik heb het wel vaak aangegeven. Ik denk dat we allemaal uh, minder voetbal spelen op het moment. Uh, we zijn niet zo dominant als vorig jaar. Ajax niet, wij niet. Uh, PSV uh, heeft het een beetje hetzelfde als vorig jaar. Die liet het op het einde ook een beetje liggen. Uh, maar ik denk dat dat het verschil is. Maar is het dan dat jullie uh, lang meegedaan hebben in Europa, is het uh, in zijn totaliteit minder scherp? Is er minder balans in het team? Hoe, hoe moet ik het zien? Ik denk dat het is dat we inderdaad meer wedstrijden hebben gespeeld. En het feit dat er gewoon heel veel jongens bij zijn gekomen die vorig jaar uh, dat uh, aantal wedstrijden bij niet heeft gehaald. Ja. Dan kijk je naar uh, de laatste paar wedstrijden. Komend weekend kan ook een raar potje worden als je kijkt naar vorige week wat ze gedaan hebben tegen AZ. Klopt, maar wij moeten er alles aan doen om, uh, ja, om zelf te winnen. En dat, dat gaan we ook doen, daar ben ik voor overtuigd. En, uh, ja, het is 9-2, maar wij moeten echt voor, alle, voor die overwinning gaan. Want anders uh, maakt het onszelf heel moeilijk de laatste wedstrijd. Ja, want het is de nummer 1 tegen de nummer laatst. Maar er komen natuurlijk ook altijd hele rare krachten los op zo'n moment. Hè? Ik bedoel, bij jullie kan het een beetje in de benen gaan zitten... en bij hun kan het door die overwinning misschien toch een duwtje in de rug hebben gekregen. Ja, dat bij ons in de benen zou kunnen gaan zitten, daar ben ik niet zo bang voor. Ik denk dat iedereen wel uh, overtuigd is dat we deze wedstrijd moeten winnen... natuurlijk om, uh, om de kampioenschap te halen. Uh, ja, hun hebben natuurlijk vorige week goed resultaat gehaald. Ze moeten winnen, want anders zijn ze gedegradeerd. Dus uh, ja, ze zullen er alles aan doen om uh, in ieder geval een punt te pakken of te winnen. En, uh, ik denk dat het misschien ook wel weer positief voor ons is, omdat ze ook moeten. En uh, daardoor krijgen wij misschien wat meer ruimte. Ik zeg net al, ben je klaar voor je tweede kampioenschap op Rijn? Maar het kan nog mooier natuurlijk. Het kan een kampioenschap plus uh, eigenlijk de dubbel worden. Ja, het kan een heel mooi seizoen worden. We zijn begonnen met de jonge kruisvrouw die we natuurlijk wonnen. En, uh, als je dan ook een afsluiten met een beker en, en de titel misschien, ja, dat uh, is fantastisch. Uh, maar ja, wij zijn niet de enige club die dat kan halen. Dus, uh, of tenminste de beker en het kampioenschap. Dus uh, we zullen nog aan de bak moeten, maar uh, ja, we hebben er wel vertrouwen in. Mentaal sta jij er altijd goed voor? Hoe is het fysiek? Want je hebt toch een beetje last gehad van je knie? Ja, dat is redelijk overdreven. Ik bedoel, iedereen zegt, hij ja, heeft last van zijn knie. Ik, ik ben toen naar Nederland zelfs niet gegaan... omdat ik mijn hele boven ben, vol had met vocht. En dat is aangegeven als probleem met de knie. Nou, Ik heb daar voor de rest niks over gezegd. Maar mijn knie uh, is prima. Ik heb uh, volgens mij elke wedstrijd gespeeld. Dus uh, ik mag niet klagen. Dus daar is eigenlijk helemaal niks mee aan de hand geweest? Nee, ik heb heel weinig uh, problemen gehad. Dus, uh, bedoel, dat, dat blijkt ook wel, want ik heb denk ik elke wedstrijd gespeeld. Dus uh, als ik zoveel problemen heb, mijn knie zou hebben... Dan, uh, dan zou ik die wedstrijd niet allemaal spelen. Omdat toch een beetje werd gezegd... Van, nou ja, hij, hij neemt een beetje gas terug, maar aan het eind van het seizoen... zeker ook als je weet dat de prijzen binnen te halen zijn... dan verbijt je je pijn wel eventjes, want het is nog maar even. Ja, maar ik hoef geen pijn te, te verbijten. Ik uh... Ik ben gewoon fit en uh, 100% fit, dus uh, ik, uh, ik snap niet waar het vandaan komt. Uh, als we mensen een keertje aangeven dat iemand last van zijn knieën heeft, dan, uh, dan blijft dat terugkomen het hele seizoen. Dus uh, ja, ik vind het prima. Uh, ze praten, maar ik weet wat beter. En de, club, de mensen hier binnen weten het ook beter. Nog twee weken te gaan. Hoe is de top drie dan, aan het einde? De top drie is hetzelfde. Ik wacht niet dat er iemand anders tussen komt. Maar de volgorde? Dat weet ik niet. Dat zullen we aan het einde zien, als wij maar opeens staan. En dat zei Theo Jansen. U hoorde hem in gesprek met Angelo Terwiel. Bayern tegen Schalke nog steeds 3-1, Rachter? Zeer zeker. Laatste minuut van de eerste helft. En het is maar goed dat Bayern München de ploeg die dus met 3-1 leidt wat gas heeft teruggenomen. Robben nu weggestuurd en die zegt dat hij toch even aan de arm wordt getrokken. Dat gebeurde al eerder in de wedstrijd toen met Metzelder. Toen kwam er een vrije trap die uiteindelijk door Müller werd binnengeschoten. Nadat Robben zelf de bal in de muur had geschoten, de vrije trap. En later zagen we Gomez nog met de 3-1. Volgens mij vergiste ik mij daar straks eventjes in de derde doelpunt te maken. De bal werd via Müller voor de goal gebracht na een voorzet van Robben. Uiteindelijk was het Gomez die de 3-1 aantekende voor Mario Gomez. De Duitse international was dat zijn 24ste seizoenstreffer. Nu gebeurt er voor de rest bij Bayern voorin niets. Is er is slechts een ingooien aan de zijkant voor de ploeg van de interimcoach. Van Andries Jonke, die één keer won, één keer gelijk speelde. En nu toch ook op weg lijkt naar een overwinning. Drie punten leveren weer een ruime derde plaats op. Belangrijk voor Bayern, omdat er volgend jaar de Champions League finale wordt gespeeld in de Allianz Arena. Terwijl het rustsignaal op de achtergrond nu klinkt. En Arjen Robben, de man van de eerste helft de bal inlevert bij een van de twee assistenten in deze wedstrijd. Peter Gagelman uit Bremen. Helemaal aan de andere kant van Duitsland. Is trouwens de scheidsrechter. Had misschien best wat meer kunnen geven aan. Metzelder dat moment wat ik beschreef. Maar hij liet het slechts bij Geel. Ook een keer Geel voor Farfan. Na een overtreding op Robben. En zo is Robben echt de man om wie alles draait. Ze hebben hem gemist in de vorige twee wedstrijden. Maar hij is overal bij je. betrokken. Vanavond kreeg kritiek van zijn ploeggenoten. Van Lame Schweinsteiger omdat hij vond dat er een leider ontbrak. Robben eh, refereerde even aan het vertrek van Van Bommel. Nou, Vervolgens waren de Duitse jongens in de ploeg eh, niet blij met die uitspraken. De club ook niet. Maar goed, hij laat op het veld zien wat hij waard is. Bayern tegen Schalke. Bij rust in München, in het zuiden van Duitsland, is het 3-1. En het wordt tijd dat Schalke zometeen mee gaat doen. Dan een kwartiertje pauze. Today I don't feel like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 Dat was Bruno Mars met The Lazy Song. Dan de uitslagen in Duitsland. Borussia Dortmund Nürnberg 2-0 en omdat Köln met 2-0 van Bayer Leverkusen won, Leverkusen was nummer 2, is Dortmund ook kampioen van Duitsland geworden. Want het gat is te groot om nog te overbruggen voor Leverkusen. Het gat is nu 8 punten, want Dortmund heeft er 72 en Leverkusen 64. En die andere uitslag, die hoorde u ook al eerder... Hannover 96 tegen Borussia Mönchengladbach eindigde in 0-1. En dat betekent dat Hannover weliswaar uh, nog derde staat. Uh, maar nu nog even... Want Bayern München staat op één punt en een wedstrijd minder. En die wedstrijd minder die is nu bezig tegen Schalke. En Bayern staat bij rust dus met 3-1 voor. Kan dus weer derde worden. En dat is belangrijk voor de Champions League plaatsen. Dan is er verder ook nog HSV tegen Freiburg 0-2. Mainz tegen Eindhoven frankfurt 3-0. En Hoffenheim tegen VfB Stuttgart 1-2. Dan in Engeland, de Blackburn Rovers tegen Bolton Wonders. 1-0 Sunderland Fulham, 0-3 West Bromwich Albion Aston Villa, 2-1. Wigan Athletic Everton, 1-1. En Blackpool tegen Stoke City, 0-0. En om half zeven is begonnen Chelsea tegen Tottenham Hotspur. Het is daar 1-1. Morgen is er nog Arsenal tegen Manchester United. Manchester United gaat nu aan kop 73 uit 34. Dat zijn er zes meer dan Chelsea. Dat heeft er 67 uit 34. En Arsenal heeft er 64 uit 34. Dat voor wat het buitenlands voetbal betreft. Dan gaan we naar het van de Bent in Leipzig. Want de tweede man van de Nederlanders Hans-Peter Minderhout... al aan de beurt geweest... Die is aan de beurt geweest en inmiddels is degene die daarna komt alweer begonnen. Want ze starten, het zijn proeven van zes minuten. Mogen ook niet langer duren, want dat wordt alweer bestraft. En ook niet korter dan vijf en een half minuut. En er zitten twee juryleden extra bij. Normaal zijn we gewend vijf, drie op de ene korte zijde. Dan op de lange zijde, op midden daarvan, elk een jurylid. En dan zijn er nu aan de andere korte zijde nog eens twee bijgezet. Dus je ontkomt niet aan het zien van fouten. En ja, het is bijna volgepakt hier. Dus in deze grote hal van het uh, Messe Gelende hier in uh, Leipzig. En ja, die hebben toch ook wel foutjes gezien bij Hans-Peter Minderhout. Onder andere in een van de series van de galopschangementen. Als het om de past, dan kun je dat wel weer in de kuur herstellen... door het nog een keer te laten zien, maar toch. En bijvoorbeeld ook bij uh, de pirouette in galop, waarbij dan wordt omgesprongen. De achterbenen, een zo klein mogelijke cirkel. Die galopbeweging moet gehandhaafd blijven, maar je springt dan om. En, en in dit geval doen ze dat dan twee keer zo'n pirouette. Het uh, begon wat wijdbeens, zou je kunnen zeggen. Om um, het maar uh, wat plastisch uit te te drukken. En daarna werd het alweer weer een mooi klein cirkeltje, maar dat was dus ook niet helemaal wat het zijn moest. Het gaat om de kleine dingen, bijvoorbeeld ook in de zijgangen, waarin het paard in draf zowel voorwaarts als zijwaarts gaat. Uh, echt zo'n zo, zo mooie zijgang. Nou, Dat kwam er ook niet uit zoals we gewend zijn. En dat werd dan ook, uh, of schoon hij zesde was in de Grand Prix uh, eerder deze week... werd het nu 74,321. Voorlopig weliswaar een tweede plaats. Maar een ruime afstand op Edward Gal... die daarvoor startte met Sister De Geuwe. gaf al aan, het zag er goed uit. Het is door de zevenkoppige jury... is het beloond met 77,393. Prachtig resultaat voor Edward Gal... die natuurlijk uh, ja, niet meer kan beschikken over Totilas. Maar in deze... Uh, Sister Sister Dejeu toch een, een, een geweldig toppaard heeft om toch te kunnen blijven meedraaien op het hoogste niveau. Zoals nu al gelijk weer bij de eerstvolgende finale. En uh, dat is deze dan hier in Leipzig. We hebben uh, nog twee deelnemers te gaan. Dan is er een pauze en dan is uh, er een, een lange groep van uh, ja, toch hele goede uh, kandidaten voor uh, het podium. Maar de eerste plaats, 5 vijf over negen ze. Adelinde Cornelis met Jiri Parcival. Het kan haar bijna niet ontgaan. Maar je moet altijd oppassen, want foutjes zijn snel gemaakt. En dat weten wij we uit het verleden van Parzival. Al is hij over zijn schrikachtigheid heen. Je weet het maar nooit. Laten we in ieder geval duimen dat zij net zo mooi kan rijden. Zo gloedvol als eerder deze week in die Grand Prix die ze met afstand won. De klassieke wielermaand April is ongekend succesvol geweest voor België. Alle klassiekers werden gewonnen door Vlaamse renners en door Ene Waal. De zegers van Nick Nuyens in de Ronde van Vlaanderen... Johan van Summeren in Parijs-Roubaix mochten verrassend worden genoemd. De overwinningen van Philippe Gilbert... in achtereenvolgens de Brabantse pijl, de Amstel Goldrace en de Waalse pijl... en Luik Bastenaak en Luik natuurlijk niet. Het is een indicatie voor de komende maanden... maar de Giro en de Tour zullen zeker niet gedomineerd worden door Belgische coureurs. Jeroen Wielaert bleek terug en kijkt vooral met ploegbazen als Marc Sejan... en tourbaas Christian Prudon. Zet naar onder druk, zet neus onder druk. Kan naar daar nog over. Nick Neus over Canselaren of Cansaren. Toch nog winnaar. Daar komt nu Nick Neijus. Nick Neus gaat de ronde van Vlaanderen winnen. Nick Neus gaat de ronde van Vlaanderen winnen. Nick Neyus gaat zijn droom waarmaken. Nick Neyus, vol aan de jongen. Nick Neyes wint de ronde van Vlaanderen. Nick Neus wint de ronde van Vlaanderen. Nick Neyus wint de ronde van Vlaanderen. Zijn finale droom is waarheid geworden. Kom, hè. Kom, kom, kom. Formidabel Johan van Summeren. De superknecht wordt superheld. Johan van Summeren gaat Parijs-Roubaix winnen. Daar is 1,97 meter puur wielergeluk. 27 seconden. Johan van Summeren mag beginnen met juichen. Het is het voorjaar van de Outsiders, maar hij heeft een formidabele race gereden. Johan van Summeren wint de wedstrijd van zijn leven. Schrijf het op. Van Summeren wint Parijs-Roubaix. Ja, en de landgenoten daar al aan de kant van de weg. Gilbert neemt een maat van God en oh, klein Mantel. pirke. En gaat voor de tweede op een volgende keer deze Amstel Gold Race winnen. Gilbert wint zoals hij dat zelf wil. Hij heeft een monsterachtige finale gereden. Gilbert is de enige die hier mag winnen. Philippe Gilbert wint de Gold Race. Rodriguez is tweede. Formidabel, formidabel. Ongelooflijk sterk werk. Ik denk dat Jarrett... Een nieuwe regering heeft België nog steeds niet... Maar het land heerste over de klassieke wielermaand april 2011. Dat was meesterschap. En ja, we blijven winnen, hè? Nom de Dieu. Zelden of nooit gezien, hoor. Blijven we blijven winnen. Eerste ronde van Vlaanderen. Dan Parijs-Roubaix. Dan de Amstel Goldrace. Luik is de stad om de balans op te maken. Mark Sergiant. Een Belgische maand zoals deze. Ja, ongelooflijk, hè? Een, een jaar terug, of iets meer dan een jaar terug, was ik nog in, uh, in paniek in België. Toen ging alles verkeerd, waren de buitenlanders allemaal beter en uh, be de ploegen beter gestructureerd. En nu weer ineens andersom. Ja, dus, uh... Ze konden er niks meer van, die Belgen. Ja, zo leek het wel. Hè. Dat is het een op en neer. Het is terug België boven, zonder een regering. België regeerde voor een maand het fietsen. Ja, en eigenlijk met een perfecte Belg nog erbij. Jules uh, is uh, perfect tweetalig, ja, Verenigd eigenlijk bij de landsgedeelte. Daar waar uh, onze politiekers het moeilijk hebben. Hè. Nou, even eerlijk zijn. Fabian Kanselara was de favoriet van het begin van de maand. En de sport was zo eerlijk om uit te wijzen dat hij toch niet alles kon winnen. Enfin, ik denk dat iedereen gezien heeft hoe sterk Kanselara was. En uh, in dat soort koersen... Kan men iemand toen verliezen? Als we er echt gaan uh, op werken om dat te doen, dan kan dat. Uh, ik denk dat daarin de Ardennen iets eerlijker zijn. Dat het, uh, het parcours er zich, er zich toe leent om uh, de beste echt naar voren laten komen. Wilfried Peters van Quickstep. Het is zo'n bijzondere maand voor de Belgen geworden. Maar je ja, had denk ik, toch liever even iets anders gedacht? Nee, ik denk dat we op mogen vier zijn met de Belgen, denk ik. Uh... We hebben onze klassieke beet met, met, met bonen. Wat, wat, wat, Gent-Wevelgem in ja. maart nog. Maar zoals je, je ziet wat nu uh, Gilbert doet, ja, dat is uh, ongelooflijk. Uh, maar toch, jullie behoren niet tot de winnaars. Althans, jullie ploeg niet deze maand. Maar we hebben toch meegespeeld. Ik denk, uh, als je ziet dat, uh, dat, dat nu momenteel Gilbert zo oppermachtig is, is het moeilijk om hem te kloppen ook. Bij Ronde van Vlaanderen, het beeld is bekend. Jij achter het stuur, je zegt hij is te sterk. Dan gaat het nog over Fabian Cancellara. Als deze maand iets heeft uitgewezen is dat de dingen anders kunnen lopen dan men denkt in de vooraf bedachte scenario's. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. Als je ziet hoe dat Cancellara wegreed op, uh, in Haardelbeke, dan denk je: ja, hij wordt de grote favoriet voor zondag. Hij rijdt ook weg op een serieuze manier in de Ronde van Vlaanderen. Dan komt er bij Chavanel, dan denk je: ja, je wordt even gelost op de muur. En daarom moet je zo'n situatie proberen recht te zetten. Maar ik had niet gedacht dat hij ging doorzakken. Ik heb een deskundige gesproken deze maand, Johan Museeuw. Die zei, ja, Ronde van Vlaanderen. Dan denk ik toch dat Wilfried Peters een beetje zijn tombonenbril af moet zetten. Maar, maar dat is wat, ik denk dat Johan Museeuw echt vergeten is wat ik vroeger voor hem gedaan heb. Ik denk, uh, Johan, uh, in die situatie, ook op zijn 36e, hebben we nog altijd de kaart uh, Johan Museeuw getrokken. En ik blijf bij mijn beslissing. Ik had het niet anders gedaan. Patrick Lefebvre, manager bij Quickstep. Wat was dat nou met België in de maand april? Ze wonnen alles. Ja, misschien. Uh, was het een, uh, zoals het een fantastische talent is met het weer, zal het ook een fantastische lente uh, uh, voor het Baai geweest zijn. Natuurlijk, er is uh, één man die het verschil maakt: Gilbert. Maar dan uh, van Semmeren en ja. Ik weet waarover ik spreek, uh, ze hebben toevallig allebei. ...bij de jeugd bij mij gereden, dus ik weet wie het zijn. Hè. Ja, het zijn niet mannen die vijf keer hetzelfde nummer gaan opvoeren in vijf jaar tijd... ...maar het zijn mannen waarvan we van Westen als, als alles mee zat dat ze het in de benen hebben. Ze voerden dat nummer ook op omdat eh, de nummer één, de favoriet... ...op het laatste moment het niet had, Fabian Cancellara in het begin van de maand april. Hè? De grote klassiekers. Ja, Nijs was natuurlijk anders dan was Summer. van Summer. Uh, Nijs is een manier van koersen kennen we. Ik heb hem niet toevallig zelf de naam gegeven, Sniper. Dus um, ik ken hem van als hij 17 jaar was. Uh, was Summer is anders. Want Summer is altijd uh, rijden, rijden, rijden. En hij heeft kunnen profiteren van het feit dat één natuurlijk zeer goed was. En twee, dat uh, Usoft uh, Kautje aan banden gelegd heeft. Zo'n Philippe Gilbert, kijk je daar dan met enige jaloezie naar of met waardering? Ja, met waardering. Jaloezie is een slechte raadgever. Um, ik, ik herinner me dat ik deze winter bij het opkussen van mijn bureau een sportmagazine teruggevonden heb. Waar ik in 2006 zeg: uh, binnen twee jaar zal je bij grote koersen winnen. Dus uh, misschien heb ik nog een beetje visie. En zag je die veelbetekende blik hier bij de verzorger van Rabobank? Je kijkt in die ogen van Geesink en andermaal dat gevoel nee. van Maand van de Belgen. Hoe kijkt de Nederlander daartegen aan, Erik Breuking. Dat is inderdaad wel indrukwekkend. Ik woon in België, ik heb een Belgische krant. Dus ja, daar kan niet, kan niet op. De liefhebber in Breuking vond het wel fijn? Nou, ik kijk, ik kijk natuurlijk vooral naar mijn naar de eigen ploeg, hè? naar de Rabobank. En goed dan, uh, ja, dan maakt het eigenlijk niet uit of het nou Belgen winnen of, uh, of anderen. Dus op die manier kijk je ernaar. Ronde van Vlaanderen dan maar is mee om te beginnen. Langeveld zit lang mee. Ja, ik denk dat we daar um, als ploeg gewoon heel goed gereden hebben. Uh, Boom, Lezer, Langeveld die zich duidelijk hebben laten zien in de, in de finale van die wedstrijd. En Langeveld die daar een, een goede uitslag neeruit, een vijfde plek. Parijs-Roubaix, nog beter. Vent op het podium, een Fries zelfs. Maarten Tjallinghi. Ook daar ja, een hele, heel goed in de wedstrijd gezeten. Tjalingi die eigenlijk met de eerste kopgroep meegaat die er ontstaat. Um, natuurlijk wel een vreemd koersverloop. Met name door Cancelaar uh, door eigenlijk en, en de renners die op zijn wiel reden. Maar uh, ook daar hadden wij Tjalingi uh, nou, natuurlijk met een derde plek super. Maar ook Lezer uh, en Boom die zaten goed in die finale. En ja, dan speel je toch een rol van betekenis. Amstel Cold Race. Sai, saai, saai, zegt dan iedereen, tot de finale. Rabobank maakt het hard. Hadden ze niet moeten doen, zeggen critici dan. Nee, goed, maar ja, wij voelden op voorhand dat je, als je met z'n allen gaat zitten wachten, dan, dan rij je Gilbert naar de overwinning. Uiteindelijk is wel gebleken dat hij de sterkste was. Het was meer een, ja, te kijken of ook andere ploegen uit de tent te lokken om, om, om de koers anders, te, anders in te delen dan andere jaren. Maar ik denk dat de meeste ploegen allemaal hetzelfde hadden en allemaal bewachten tot de Kruisberg. En dat is al jaren zo. Uh, dat hebben we ook al jaren zo gedaan. Daar hadden we ook nog wel onze mannen voor hoor. Die hebben we wel achter de hand gehouden. En daar zaten er ook drie in die finale goed bij. Uh, met uh, Frère, Martens en Geesink. Dat waren, uh, waren de mannen die het moesten doen. En die zaten waar ze moesten zitten. In de goede kopgroep. De twaalf sterkste bleven over. Maar... Daarna zat eigenlijk de koers op slot door, uh, door de kracht van de, van de Lotto-ploeg van Gilbert. In niet dislik. Le long de ces barrières, Philippe Gilbert dans la roue. Ze zijn bijna boven. En dus nee, ze zijn zichzelf. En zo wordt het verbinding. Kijk de weg nog even als ik zie er helemaal niemand meer in de verte aankomen. Het wordt zondag in Luik. Finish in Ans. Ontlading rond Philippe Gilbert's vierde achter een volgende zeeg. Het was een beetje een situatie, maar ik heb gezien dat direct wilde samenwerken. Tegen speaker Daniel Manjas zegt Gilbert dat het een lastige situatie was met die twee slechts tegen hem. Maar hij reed mee, was even bang voor een aanval, maar hij heeft het goed gehouden. De laatste klim was groot. Max Versjean, begin van de maand wonnen onvoorspelde renners. Aan het eind was het alleen maar voorspelbaarheid. Maar je moet het wel doen, zoals Philippe Gilbert. Ja, die, uh, die voorspelbaarheid van het einde werd met zo beetje, uh, was een beetje beangstigend. Uh, als je van twee naar drie en dan zegt iedereen, ja, nu gaat hij ook nog zondag winnen. Dan denk je toch van, ja, dat, dat denkt nu iedereen. En dan gaan ze hem geen cadeau doen. Uh, ik denk dat, dat ze het ook niet gedaan hebben. Ik denk dat de beste gewoon aan de streep gereden, gereden zijn. Twee broers met hem. Maar dan ziet het er ogenschijnlijk simpel uit. Het is natuurlijk hard fietsen, bergop naar Ans. Maar met wat een machtsvertonen en een overtuiging. Ja, ik denk dat de broeders het ook begrepen hadden. de saint Nicolas toen niet versnelde en alleen Frank nog kon volgen. Uh, die reed toen niet meer mee, wat begrijpelijk was om zijn broer te laten terugkeren, maar toen uh, hadden ze het ik wel begrepen. Deze Gilbert is vandaag niet te kloppen. Koersdirecteur en tourbaas Christian Prudhomme heeft de bevestiging gezien van een coureur met grote klimcapaciteiten in dat landje van wielrenners met grote kampioenen. Gilbert is overal bij, onverslaanbaar. is uh, een terre de cyclistes, tout simplement, uh, avec de grands champions. Maar c'est vrai que cette année, il y a en l'affirmation. Philippe Gilbert est passé professionnel très jeune. à la Française des Jeux, il a 19 ans. en plus de ses victoires, c'était aussi à chaque fois un essentiel. là, d'un seul coup, il passe encore une marche supplémentaire. Il franchit un cap de plus. il est carrément imbattable sur ce mois d'avril. Un seul mot, chapeau. Tijd om vooruit te kijken naar de komende ronde. Brudon denkt dat Gilbert zich ook in de Tour weer zal laten zien. Misschien wel op 5 juli, zijn verjaardag. Met aankomst op de mur van Bretagne. Absolument ravi que, que Philippe Schilmer revienne sur le Tour de France, parce qu'il y a clairement trois étapes qu'il peut gagner. Et puis en puis il a une qui tombe bien, Mur de Bretagne, ja. parce que c'est le 5 juillet, et le 5 juillet, c'est son anniversaire. Verder, is het wachten op de Schlecks, al hebben die met Leopard nog niet veel gewonnen dit jaar. Uh, voilà, les, les, les Schlecks seront là, on, on, on le savait déjà, dans une équipe qui est présente tout le temps depuis le début de la saison, mais qui gagne peu. Volgens Wilfried Peters zal België in de komende ronde minder hoog scoren. Maar de grote ronde wordt het heel pak moeilijker, denk ik. We hebben wel een stildraaiers voor het klassement, Misschien in de Giro al. Um, maar daar komen we wel iets achter, achterop op de rest, denk ik. Dat uh, mogen we niet vergeten. Is het niet zo dat België eigenlijk met zo'n grote klassieke maand april al een heel goed jaar heeft, Wilfried? Ja, wat je... Dit, dit... Dit, dit, gewoon, dat dit gewonnen, daar gaan we nooit meer over doen. Dat doe je niet nog een keer. Volgend jaar gaan we al ons ontschogelingen oplopen, daar ben ik nu al zeker van. Omdat je normaal vindt van te winnen. Dat, de, dat kan niet, uh, niet verbeterd worden. Marks Jan dan. Uh, we hebben een aantal ronde talenten, maar uh, om daar een echte regelmaat in te leggen zoals het nu geweest is. Dat, uh, dat lijkt er mij niet aan te komen of ik zou moeten heel verkeerd zijn. En die kleine die nog in de Tour de France wat zou kunnen betekenen? Ja, daar rekenen wij alleszins op. Uh, Van den Broeke is gefocust erop en die wil uh, nu absoluut het onderste uit de kan halen om Gilbert uh, aan zijn overwinningen te helpen. En dan rekent hij op het omgekeerde voor de Tour. En Erik Breukink? Het zijn natuurlijk wel weer hele andere renners. Uh, klimmers doen wel mee in, in de klassiekers, en met name in de week Amstel en Luik. Maar uh, je ziet toch dat die klimmers het vaak wel moeilijk hebben om verschil te maken op zulke korte beklimmingen. Uh, als, als er geklommen wordt, de 10, 15 kilometer cols, ja, dan komen ze tot hun recht en dan, uh, ja, dan zullen we de klassieke mannen daar niet meer zien. En nog geen zorgen over Robert Geesinker? Nee, dit is uh, het eerste gedeelte van zijn seizoen. Uh, ik denk dat hij uh, het heel uh, naar behoren heeft gedaan. Hij was natuurlijk vrij vroeg al wel goed. Hij wint daar een, een rondje in Omaan, hij wordt derde in het Baskeland. Dus het, het etappenwerk, dat is toch meer zijn ding en uh, de eendagswedstrijden, ja, dat, is, dat is altijd wat moeilijker. Maar... Ja, goed, uh, voor hetzelfde gaat, kan hij wel een keer zo'n klassieke winnen. Gaan die Nederlanders eindelijk die Belgisch wat laten zien, toch? Ja, ik denk dat ook uh, de andere landen net zo zitten te kijken. Want het is wel een dominantie van, uh, van heel veel verschillende Belgische runners. Dat klopt. Nederlandse zegen bij jou in de Belgische krant thuis. Het zou wel eens een keer mooi hey. zijn om eens uh, wat oranjes te zien in die, in die krant. Volgens Patrick Lefebvre is er eerst nog een kwestie op te lossen. Ja natuurlijk, dit, uh, die onwezenlijke zaak, komt dat uh, houdt houd ons in de ban, want uh, het is een zeer zachte publiciteit voor de wielersport als er vandaag geen uitspraak is. Stel je voor, in de worst case uh, komt dat door in de hele trein uit twee weken tour en tas doet een uitspraak en hij moet naar huis. Uh, ja, kijk, dat kan je aan, aan, aan niemand uitleggen. Dat is zo ongeloofwaardig of het groot is. Ofwel, ofwel ben je positief ofwel ben je niet negatief, maar uh, tuss tussen is er niks. Het moet voor de Ronde van Frankrijk opgelost zijn. De kwestie komt daardoor. Die zaak moest al opgelost geweest zijn. Voor het begin van het seizoen. Ja. En nu sleept het aan. En dan krijgt u inderdaad het scenario. Vlak voor de Ronde. Grote ophef. Ja, niet goed voor de sport. Ja, niemand begrijpt het nog. En, uh, ja, je weet allemaal, wat die stories moeten ze niet herhalen. Vijftig nee. uh, redders verdacht, verdaagd. Uh, die vijfde waren dan vijftien. Een paar jaar terug, twee jaar terug denk ik. Uh, voor de toer. En dan net voor de toer... Uh, zijn ze van drie renners moeten eruit en dan uh, is er eentje die niet meer koerst en twee waar we nooit verhoord hebben. Dus op die manier werkt het niet. Maar ja, als zelfs in Spanje de hoogste autoriteiten zich achter Contador opstellen. Dan hebben ze iets meer chauvinisme dan wij waarschijnlijk. Hè? Ook Brian Niegaard, een van de ploegleiders van de slekbroers, hoopt dat er snel een juridisch eind komt aan de onzekerheid rond Contador. No, I hope so too. I think everyone who, who follows the case hopes we would like, you know, transparency and be perfectly clear about whether he can ride or not. I mean, that, the uncertainty doesn't, no one gains from that, I think. The legal system has needs to take its time to get a clear decision. That's what we're all waiting for. Christian Prudhomme is het eens. Hij wil ook een oplossing. Het is wachten op een antwoord van de arbitragecommissie. Het moet er zijn voor de start van de Tour of het nu wit of zwart is. Zonder twijfel. Ja. U wordt een bijdrage van Jeroen Wielaert over uh, wielrennen. En uh, we wachten op de Giro. Die is over uh, een dag of acht. En ik hoor geluid op de achtergrond, dus ik neem aan dat we Ragnar Niemeijer gaan uh, luisteren. Een minuutje of 37 nog in de Allianz Arena. Bayern München tegen Schalke 04. Belangrijk voor Andries Jonker, de trainer van Bayern, dat hij in ieder geval die derde plaats pakt. Met het oog op de voorronde van de Champions League. Wissels gezien, achterin bij Schalke de ploeg die nu de bal heeft, maar die hem ook heel snel weer inlevert. Laam moet nu achter zijn tegenstander aan. Die tegenstander is Corrado en dat doet Laam goed, Timo Schoek. In de as van het veld voor Bayern München. De ploeg die nog weinig heeft gecreëerd in de tweede helft. Een surplus aan kansen voor de ploeg uit het zuiden tegen de ploeg uit het roergebied. Want Bayern was veel en veel sterker en drukte dat dus uit met drie goals. Robben is gestart aan de rechterkant richting achterlijn. Voorzet moet komen, buikkantje voet de bal. Maar niet bij Gomez, er wordt verdedigd achterin. En uh, zo loopt dit met een sisser af. Het zou me niet eens verbazen als de bal over de achterlijn was. Robben wachtte lang. Met het geven van de voorzet nu is er een corner dat wel voor Bayern München na het ingrijpen van Metzelder naar achterin bij Salke. Robben neemt die bal zelf. Neemt hem kort. Krijgt hem terug van Ribéry. Robben staat nog altijd aan die rechterkant. Neemt hem voor zijn linker. Legt hem achter in het strafschopgebied neer. Maar daar staan veel mensen van Schalke 04. Maar die kunnen niets meer dan de bal maar een trap naar voren geven. En dan wordt hij net zo makkelijk weer opgepakt. Door de verdedigers van Bayern München. Die alweer bij de middenlijn zijn. En zo kan Robben misschien wel weer gevaarlijk gaan worden. Goeie bal richting Ribéry. Weer die vrijheid aan de rechterkant. Weer die voorzet. Bal is nu wel tot bij Gomez. En die legt hem breed richting Müller. Dan gaat Robben nog buitenom. Besluit Müller te schieten. En is daar de redding van Manuel Neuer. De aanvoerder van Schalke 04. De doelman van Schalke 04. En ook de doelman van de Duitse nationale ploeg. En om hem is veel te doen. Hij heeft aangegeven dat hij bij Schalke zijn contract niet zal verlengen. Bayern het bestuur wil hem wel hebben. Maar er is veel weerstand bij veel supporters van Bayern omdat Neuer echt een Schalke-man is van jongs af aan. Zijn liefde voor die club nooit onder stoel of bank heeft geschoven. En wil je zo iemand dan in de goal hebben. Dat is de discussie op de tribunes van de Allianz Arena. Bayern nu aan de linkerkant. Een corner. En die wordt dan zometeen genomen vanaf de linkerkant van het, van het veld. Redding was belangrijk van Manuel Neuer. Eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd dat hij zich kon laten zien. Maar misschien geldt dat nu ook wel bij deze hoge bal... Die er ongetwijfeld gaat komen van Frank Ribery. Nog niet een hele sterke wedstrijd van de Fransman. Die toch die echte topvorm dit jaar te weinig heeft laten zien. Bal verlengd. En dan verdedigd. de hoogte van de 5 meter lijn. Bayern kan oppakken met Filip Laam. Laam naar de as van het veld. Waar Timo Schoek staat. Dan gaat het wat meer naar de linkerkant. Bacitoeber in het spel betrokken. Want hij heeft sinds een aantal weken weer een basisplaats. Dat heeft te maken met een schorsing achterin. Bij Bayern München-Gustavo is er daar niet bij. Een actie van Müller. Draait wat om de as, komt dan Annan tegen. Hij is linkerverdediger gaan spelen. De Ganees na de wissel van Sarpei die eruit is gegaan. Bom Johan, Bam Johan kwam erbij. Bayern zet druk in de as van het veld. En de bal is uh, inmiddels aan de linkerkant beland. En dan kan er misschien iets gaan gebeuren. Met Ribery in balbezit. Tegenover hem staat... Uh, daar staat Matip, maar daar komt hij wel langs, toch levert het geen gevaar op. Dan komt er een herkansing en dan misschien ook nog een kans om te schieten van Müller. Nee, wat heeft dan de scheidsrechter gezien? Het is buitenspel voor Thomas Müller. We zitten in de 57 e minuut, Bayern begint weer aan te dringen. Maar het staat nog steeds op de stand die ook al bij rust op het bord stond. 3-1 thuis tegen Schalke. Anybody? Bah, met de Dancing Queen. Net hadden we aandacht voor kampioenskandidaat FC Twente. Theo Jansen gaat ervan uit dat de Tukkers kampioen worden. Maar ja, hoe is de stemming bij Ajax? Martin Vriesma praat erover met verdediger Toby Alderwereld. Toby, we gaan de beslissende fase in van de competitie. Merk jij uh, hier bij Ajax, qua spanning en zo, dat er, dat er wat gaat gebeuren? Ja, iedereen is uh, extra gemotiveerd natuurlijk. En uh, de wil om kampioen te worden is heel groot. Nu je het in eigen hand hebt, is uh...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 dat speel je tegen, tegen NSC en veel tijd minder. Maar tegen Ajax wordt iedereen laten zien wat hij kan. En, uh, dat is gewoon zo. Ik denk dat hij niet extra gemotiveerd is. Uh, elke speler is 100% gemotiveerd tegen Ajax. Dat zal hij zo ook zijn. Denk ik. Maar als ik jou was, ik wist het wel. Ik zou meteen even zodra hij hem tegenkomt in die wedstrijd. Dan zeg je, Bas, volgend jaar bij ons. Nee. Uh, even rustig aan. Hè. Nee, maar hij wil gewoon winnen met de hele Dat is ook logisch. En, denk, zulke dingen gebeuren niet in de Eredivisie. En, uh, hij wil winnen. En, wij willen winnen. en uh, Onze wil moet groter zijn en onze kwaliteit moet meer zijn dan zin. Dus dan moet je moet gewoon altijd zien. En, uh, en ook al kan het niet alleen met kwaliteit. Maar moet je uh, maal moeten opstropen en dat moet sowieso gebeuren. En dat zei Tobi al de wereld. Hij is van Ajax. Bayern tegen Schalke. Ja, voor Schalke staat er eigenlijk helemaal niks meer op het spel. Hè, Nee, wel binnenkort natuurlijk nog een Duitse bekerfinale. Maar daar kan de ploeg zich dan rustig op gaan voorbereiden. De 64ste minuut van die uitwedstrijd bij Bayern München. De stand 3-1 aan de rechterkant van het veld. Heeft Schalke wel balbezit, maar de bal gaat daar terug. Er is wel wat controle in de ploeg gekomen. Maar veel meer is er toch ook niet. Matip naar de linkerkant, naar Annan. En dan komt vanaf de linkerkant van het veld Peer Kloegen. Hij is terug van een buikspierblessure. Mist de vier wedstrijden, maar komt er ook niet doorheen. En zo wordt er wat gebreid op het veld. Het middenveld, de bal is nu weer bij Anan aan de linkerkant. Schiet nog aan tegen een van de Bayern München spelers. Dat is Mario Gomez en dan komt de bal terecht bij hans jürg Boet. Die weer op doel staat onder André Jonker bij Bayern München. Bayern München heeft balbezit aan de linkerkant van het veld. Bij winst heeft het twee punten meer dan Hannover 690. De ploeg die zich vanmiddag toch blameerde tegen Borussia Mönchengladbach. Want Hannover is op dit moment nog de nummer drie. Gladbach is de hekkensluiter. Maar die ploeg won in Hannover met 1-0. En dat had natuurlijk niet mogen gebeuren bij Hannover. De ploeg die het dit seizoen zo goed doet. Laten wij kijken naar Bayern. De ploeg die het dit seizoen wat minder doet. Ondanks bijvoorbeeld die 24 goals van Mario Gomez. Maar met name verdedigend is Bayern kwetsbaar gebleken. Aan de rechterkant... Nu halverwege de schalke helft is het Filip Laam. Toch ook maar weer de bal terug naar Timo Sjoek. Slordige paas dan. Timo verontschuldigt zich, de Oekraïner. En via Laam gaat het dan even terug naar de helft van Bayern München. Het is duidelijk te zien bij die ploeg dat. Uh... Het er wel zo'n beetje op zit dat niemand nog zin heeft om er heel veel van te maken vanavond. Want de bal gaat niet meer diep. Er zit geen snelheid meer op de vleugels bij Robben niet, bij Ribéry niet. En juist als je dat zegt gaat de bal natuurlijk een keer naar de linkerkant van het veld. Komt er weer een corner via de benen van de Japanner Atsuto, Ashuda, Ushuda, Ushida, Ushida. En dan uh, heeft Bayern misschien weer een mogelijkheid om iets te doen op zo'n voorzet van Frank Ribery. Ze zouden wel een uh, huntelaar kunnen gebruiken bij Schalke 04. Maar ja, zoals bekend is hij al heel lang geblesseerd. miste de hoogtepunten van dit seizoen en die bekerfinale lijkt ook niet haalbaar. Daar is de bal voorgebracht, inderdaad door de Fransman. Maar Ushida kan hem uitverdedigen. Bayern wel weer met het balbezit. Weer aan die linkerkant. Ribéry en de Japanners samen in duel. Nou, laat Ribéry er een keertje voorbij gaan. Houdt de bal in de voeten. Draait wat richting de cornervlag. Dan gaat de bal terug. En zou die voor kunnen komen. Robben heeft zich gemeld. Robben krijgt de bal terug. Robben dribbelt handig. En gaat dan naar de grond. En vraagt dan om een overtreding. Maar dat was het niet. De bal werd gespeeld wat mij betreft en dat vond de scheidsrechter ook. 24 minuten nog te gaan, Bayern Schalke blijft 3-1.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 Dat was de laatste plaats en die was van uh, Stiliden met Wheeling in the Years. We zaten even snel naar uh, wat uitslagen te kijken. Real Madrid heeft thuis verloren van Zaragoza 2-3. Barcelona kan nog geen kampioen worden, speelt straks om acht uur. Maar uh, heeft daarna bij winst nog aan één punt genoeg. En Chezzena tegen Inter eindigde in... Nou, dat hoort u straks achter. 1-2. Tot zo. De Actualiteit van de Geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... De vingerafdrukken van alle Nederlanders in één landelijke databank. De geschiedenis van de vingerafdruk. Luisteraars. Het leven van Aden Dolaart. We houden vaak En goede wacht. En het eerste deel van onze grote documentaire serie over de onderduik. We wisten, maar Oom ging onderduiken en die ging onderduiken. OVT.